4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. 121 miljonairs en miljardairs roepen in een open brief de superrijken op om meer belasting te betalen en belastingontduiking te voorkomen. Ze vinden dat de ongelijkheid groeit, met als gevolg meer spanningen in de landen. De miljonairs schrijven dat de klimaatcrisis daardoor minder goed kan worden aangepakt. En dat is een ramp voor iedereen. Ook enkele Nederlanders onder wie oud-unilever topman Paul Polman hebben de brieven ondertekend. De oproep valt samen met de bijeenkomst van wereldleiders, topondernemers en denkers op het World Economic Forum in Davos. Het aantal Chinezen bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld is gestegen naar 571. Dat melden Chinese staatsmedia. 17 patiënten zijn aan het virus overleden. Rond dit tijdstip sluiten in de miljoenenstad Wuhan de luchthaven en treinstations voor uitgaande reizigers om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook het lokale openbaar vervoer gaat plat. Na de uitbraak in Wuhan zijn er besmettingen vastgesteld in andere delen van China en omringende Aziatische landen. Ook in de VS is een patiënt met het virus aangetroffen. De grote pensioenfondsen hebben in de laatste maanden van 2019 hun financiële situatie wat verbeterd. Dat blijkt uit de jaarcijfers. Dat komt vooral door hogere rendementen op aandelen. De fondsen hoeven dit jaar niet te korten op pensioenen, maar voor 2021 dreigt die korting wel. Eind dit jaar moet de dekkingsgraad van de pensioenfondsen op 100% staan. Pas als het pensioenakkoord van vorig jaar zomer is uitgewerkt, wordt duidelijk hoe de pensioenuitkering in de toekomst geregeld wordt en de postboot in de Biesbos verdwijnt. Volgens PostNL is het te duur en omslachtig... om een boot in te zetten voor vijf bezorgadressen in het natuurgebied. PostNL zegt te werken aan een andere oplossing. De postboot bestaat bijna 125 jaar... en gaat waarschijnlijk op 1 maart uit de vaart. En dan het weer. Het is bewolkt met kans op nevel en mist. De temperatuur ligt tussen de 1 en 6 graden. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 ZFM's antwoord.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 Good mm -hmm. Show